Bij ongelukken op de A1 raakte een onbekend aantal mensen gewond. Afgelopen avond vielen bij slippartijen in Friesland en Groningen twee doden. In de Amerikaanse staat Mississippi kunnen twee zwarte zussen vrijkomen uit de gevangenis als de een de ander een nier afstaat.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 Uitgebreid gehad met, met Lisbeth Noordegraaf economen en filosofen... over onzekerheid en risico's. En daarmee dus ook over de neiging om die risico's te willen vermijden. En alles te, te willen verzekeren. Of het nou in de economie gaat of in de opvoeding. Dat zal ik toch niet licht vergeten. Dat je de opvoeding, de, manier, de mate waarin je daarin met onzekerheid moet omgaan... Um, heel goed als een spiegel kunt gebruiken voor de manier waarop je in de economie werkt met onvoorspelbaarheden. Want um, zoals ze uh, net nog even zei, ja, ik heb vier kinderen. Um, dat is al soms een, een, een, een pan. Maar Trichet die moet hoeveel miljoen Europeanen toespreken... en iets zeggen en in de ban zien, of in de boord zien te houden. Dus hoe, je, hoe doe je dat? Nou goed, um, laten we er eens over doorpraten. Over verzekeringen bijvoorbeeld. Verzekert u zich voor alles? Zijn er verzekeringen die u dit jaar dan toch maar eens een keer heeft opgezegd? Ja, misschien wel niet hoor. Misschien heeft u een probleem met uw verzekering. Dat kan natuurlijk ook nog. Of heeft u aan de andere kant dit jaar een groot risico genomen? En is daar iets over te vertellen? U kunt over al die mogelijkheden um, bellen met Casaluna 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer 0800 1121. U kunt ook e-mailen naar kazalunaapenstaatje.ncrv.nl U mag wat mij betreft ook bellen over de toekomst van de euro. Maar dat is misschien wel een erg economisch onderwerp. Maar alleen als u er op een filosofische manier um, tegenaan kijkt. Ik heb een e-mailtje binnengekregen van Theo Muller uit Rozenburg. Nee! Schrijft hij? Ik heb geen verzekeringen opgezegd. Het omgekeerde is eerder het geval. Mijn ziektekostenverzekeraar heeft mij het laatste half jaar laten weten dat er van de een op de andere dag voor een bedrag van ongeveer 7000 euro aan ziektekosten niet meer vergoed zal worden. Zo kan men kennelijk ongestraft eenmaal gemaakte afspraken eenzijdig ongedaan maken. De inkomstenbelasting heeft er de afgelopen paar jaar al een paar duizend euro van afgepeuterd. En dan zitten de bezuinigingen als gevolg van de bankencrisis er ook nog aan te komen. Chronisch ziek zijn valt met de beste wil van de wereld nauwelijks meer te overleven. Dat is een eerste reactie. Um, ik, zeg, ik noem nog één keer het nummer. 0800-1121. Jos, Goedemorgen. Goeiemorgen. Ik heb dit jaar, door wil zeggen twee maanden geleden, een arbeidsongeschiktheidsverzekering opgezegd. Ben jij zzp'er of zoiets? Nou, ik heb, een, ik heb een bedrijf, ik heb de bakkerij. Je hebt de bakkerij, ja. Ja, en... Uh... Tuurlijk. Die, en, en waarom heb je dat gedaan? Omdat ik, uh, als ik hem nooit had gehad, had ik nu een klein huisje gehad. Van die premie. Je hebt er zoveel be over betaald. Je hebt ik heb er zoveel betaald. voor betaald. Uh, om en nabij 11.500 euro moet ik was de laatste premie. Per jaar? Per jaar. Dat is behoorlijk wat. Zo, en dat doe je, hoe lang heb je dat gedaan? Uh, ik zit ervan na te denken. Ik denk zo'n kleine twintig jaar. Ja, nou. ja, in het begin was hij natuurlijk niet zo duur. Maar hij is in de loop der jaren duurder ja, geworden. Goed, toch een anderhalve ton... Nou ja, dat, dat, dat, als ik dat goed had belegd, in ieder geval goed bewaard, al had ik het maar op de bank gezet. Ja. met de maximale rente. dan uh, had ik nu een klein huisje gehad. Ja. Dat en, heb je nu niet? Dat heb je nu niet, overigens. Je hebt alleen een bakkerij. Ja, maar ik heb ook wel een huisje. <lacht> en ik heb ook wel een spaarpotje, maar uh, <lacht> dat vind ik gewoon weggegooid geld. Ja. Want uh, de beperkingen die ze nu hanteren. als je minder dan 25% arbeidsongeschikt bent, dan betalen ze niets. Ja. Uh, ze gaan in ieder geval kijken wat je nog wel kunt. Of dat dat relevant is of niet. Dat, is niet, dat doet niet de zaken. Ze kijken gewoon wat, wat je nog wel kunt. Ja, dat is zo vreselijk duur. Dus als het zover is dat ik daar een beroep op zou moeten kunnen doen... is ja. de, de, de, de uitkering minimaal. Ja. ja, dat ga ik dan niet zo heel duur verzekeren. Nee, dat snap ik. Dus, en, maar, en hoe ga je dan? Want je gaat nu een risico nemen. Ik dan, ga nu een risico nemen. Dat, daar ben je, je natuurlijk van bewust. Uh, maar dat is niet veel groter dan... Dan, eh, toen ik die verzekering nog wel had. Ja. Maar ze betalen toch niks. Het eerste ja. jaar betaalden ze sowieso al niets, want er was mijn eigen risico. Dus daar had ik al te pakken. Dus het is eigenlijk een klein risico, zou je kunnen zeggen. Ik vind dit maar een klein risico. Ja. Maar er wordt heel, uh, heel, heel. Uh, er wordt tegenaan gekeken alsof je nou een heel groot gevaar loopt. Maar als ja. je dat gaat plussen en minnen, dan is het helemaal niet zo. Ja. Ben je iemand die makkelijk met de risico's omgaat? Trouwens? Ja, als, als eigen als ondernemer. Ja, als ondernemer moet je dat, moet je ja. dat gewoon doen. Ja. Maar als je het niet doet, ja, dan uh, daar kom, je nooit, uh, daar kom je nooit heel ver. Je weet niet beter, hè? Nee, maar het is, uh, ja, het is een gegeven. En, en, elke dag. Is, is... En je zoekt jouw, uh, hoe heet ze, uh, jouw gast. Lisbeth Noordegraaf. Die zei het ook heel treffend. Ja, als, je, als je nooit je nek uitsteekt, ja, dan uh, ja. Ja, kun je net poeitpolsboden worden. <laughs> dus. Nou ja, dat is ook een risico. Dat is een beetje een ongelukkig voorbeeld, want die bestaan binnenkort niet meer. Nee, maar gaat het. Nee, maar dit, dit is gewoon heel erg leuk en uitdagend om, om dingen te doen. Dat dus je, nou ben ik net iets te ver gegaan, dit heb ik net goed ingeschat. Dit, dit ja. kon nog net. Volgende keer opletten. En je gaat een keer op je bek. Kijk, als ja precies. Ben je wel eens goed op je bek gegaan? Als... Een, aantal parkeren. een aantal keren. Een aantal keer. Geef eens een voorbeeld. Nou, met een uh, klant die ik uh, binnenhaalde. en er heel blij mee meente te zijn. En daar viel enorm tegen, want die heeft een half jaar. Nou, een half jaar niet, maar toch wel vier maanden spulletjes gehad. Mondjes maar betalen en uiteindelijk ging het. Ik heb in mijn 6.500 euro. Zo, want die, was met, was die, die klant was met de Noorderzon verdwenen en uh, nooit. Nou, die, die, die, die had zoveel trukken. Die had zo gigantisch veel trukken. ik heel blij was dat ik uiteindelijk toen 15% had van datgene wat er open stond. En ik heb hem gauw bonjour gewenst en ik wil hem nooit meer zien. Nee, dat begrijp ik. Dat ja. Dus heb ik wel. En ik, achteraf had ik wel kunnen. kunnen Weten dat dat een slechte Rick was. Ja. Waardoor? Wa waardoor had je dat kunnen weten? Nou, als ik beter had geluisterd naar mijn collega's. Ja. Een aantal collega's zei van nou, dit is een uh, gevaarlijke gevaarlijk heerschap. Okay. Ja. Maar hij presenteerde het heel erg mooi en ja. dan. Uh, ja. Toen was omzet nog heilig en dat is nu niet meer. Nee, dat begrijp ik. En dan neem jij je verlies op een of andere manier en dan ga je toch weer door. Tuurlijk. Tuurlijk. Want word je daar in de loop der jaren. Um, zou je kunnen zeggen sterker van? Want dat is natuurlijk eigenlijk toch het betoog dat... Uh, dat nou, wel waakzamer. Wel waakzamer, maar je zoekt altijd grenzen op. Vandaag uh, zit het mee en dan heb je, of een half jaar lang zit het uh, mee en nou, kan wel weer, kan wel weer. En dit kan en dat kan en zus. En dan gaat het op een gegeven moment toch weer fout. Nou, dan heb je je neus weer een keer gestoten. Hmm. Maar je moet wel zorgen dat je neus niet al te hard stoot. Hij moet er wel aan blijven zitten. Ja, dat is een gecalculeerd uh, risico natuurlijk. Ja. En, en heb je dan de indruk dat wij in Nederland proberen. dat, hè, dat wat jij zegt uh, tegen de grens aan leven, dat wij steeds minder willen doen. omdat we alle risico's proberen te vermijden. Ja, maar we moeten ook altijd de schuldigen hebben. Nou ja, dat is, klopt ja. Dat... We moeten altijd de schuldigen hebben. Altijd heeft iemand gedaan. Ja. Een tijdje terug was de, een onderwerp bij um, van Hans Goedkoop, dat programma. Andere tijden, andere tijden. Andere tijden, ging het over speeltuinen. Ja. Nou, toen wij vroeger uit, onze, uit de schommel vielen, of van een wip, of wat dan ook. Ja, dan hadden we over een gescheurde broek, kapotte knieën, een gescheurde lip. Hm. En alle speeltuinen zijn weg, omdat niemand nog de verantwoording durft te nemen. Ja, dat kinderen ik. kinderen gaan niet meer op de bek. En jouw gast, Elisabeth, die zei ook, ja, ze moeten potverdikken verdikken leren incasseren. Ja. Nou ja, die ontkansen ontnemen we wel. Ja. Want alles moet worden geregeld. En dan gebeurt er nog de meest, omdat we het allemaal zo goed geregeld hebben... gebeuren nog, kijk naar het hofnaartje, de meest vreselijke dingen. <laughs> ja, misschien wel juist daardoor, zou je kunnen Misschien wel. Ja. Nou, dat, is precies het, dat sluit perfect aan bij het betoog van, uh, van Lisbeth Noordegraaf. Ja. Jos, dan wens ik je nog een goede nacht. Gaan we doen. Veel succes. Arbeid Niet uh, arbeidsongeschikt worden. Nee. nee, ik blijf een kijken. Ja, nee, bakker, hou bakker, het bakker zijn is een heel zwaar beroep, man. Nee, helemaal niet. Nee? Nee, het is louter een beroep. Mensen bent nachts een aantal uren alleen en dan zou iedereen mee moeten maken. Ja. Kan niet nadenken. <laughs> en luister naar de radio. Bijvoorbeeld. <laughs> Oké. Okay. Ik wens je een goede nacht en veel succes. En een heel Doe goed we. jaar. Dank je wel. Dag. 0800 112 met verhalen over verzekeringen. Zullen we het daar even toe beperken? Of risico's. Vind ik ook een heel mooi onderwerp. Um, Bertus, nacht. Ja, met Bertus. Hallo. Hi. Uh, ik heb uh, een eigen verzekeringsmaatschappij. Je hebt een eigen verzekeringsmaatschappij? Ja, zeker. zeker. En waar, waar doe je? En wat voor soort verzekeringen doe je? Autoverzekering, om precies te zijn. Dat is een aardig beroep. Ja, zeker. Het is moeilijk, maar uh, je moet er even voor studeren. Maar uh, als je het eenmaal hebt, ja. Um, ja. Maar jij, jij gaat niet die verzekeringen natuurlijk opzeggen. Dat heb je niet gedaan. Je... Nee, natuurlijk niet. Oh. Nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Ja, klopt. Nee, ik uh, onderhandel met uh, mijn cliënten, zeg maar. Ja. En daar regel ik alles mee af, zeg maar. Ja, dat snap ik. Kijk. En, en probeer je dan alle uh, risico's te dekken? Ben je... ik neem, alle risico's neem ik in eigen handen. Hoe bedoel je dat? Ja, kijk, de risico's wat ik neem voor de ouderverzekering zeg maar, voor iemand anders, ja. is gewoon heel logisch. Kijk, als ik mijn moeder bef, is het gewoon heel anders. Als ik mijn vader pijn, is het ook gewoon anders. Oh, ja. Bertus, dag. Richard Vloedgraven. Hey, goedenacht. Goedenacht. Ja, dat was even een uh, storezender. Het zat op de radio. Ja, geloof ik ook, ja. ja waar, waar die nou vandaan ja. kwam. Ja, heel apart. <laughs> <laughs> uh, ja, ja. Nou, wat voor verhaal heb jij te vertellen? Nou, ja, ik zat net even mee te luisteren met uh, de bakker inderdaad. Ja. Over uh, zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik herken dat soort verhalen wel. Ik zit behoorlijk in het, in het verzekeringsvak. Ik ben schadexpert van beroep okay. en ook uh, alarmcoördinator. Ik uh, ben voor salvage onderweg, vaak s'nachts. En nu dus ook inderdaad, ik kom net van een brand af. Wat, waar uh, mensen, uh, ja, waar vanaf wat gebeurd is, zeg maar, woning uitgebrand. Mensen moeten onderdak hebben en ja, dan kom je er pas achter. Uh, ...hoe belangrijk het is dat je alles ook goed verzekerd hebt. Ja, want dat, wat, dat ben je meteen aan het... Waar, waar was het? Wat, wat voor soort brand was het waar je nu vandaan komt? Het, het was een brand, uh, een kaarsje uh, onder een kerstboom inderdaad. Uh, wat is gaan, gaan, uh, gaan branden inderdaad. Uh, en, en een hogere vlam had dan men in de gaten had. Och. En voor men het wist, stond de kerstboom in de brand. En dan ontstaat paniek en, en gordijnen in de brand. En zo gaat het van, van kwaad tot erger. En... Uh, ja, gelukkig geen persoonlijk letsel, maar de, nee. de woning inderdaad deels uitgebrand. De woning helemaal uitgebrand? Nou, deels beneden inderdaad uitgebrand. Mensen Ach. kunnen niet blijven wonen, dus ja, dan word ik gebeld als, als alarmcoördinator, zeg maar. En dan uh, komen we ter plaatse om uh, de eerste zaken te regelen voor de mensen. En het is nu 13 minuten over 1 en jij bent ja. terug op de terugweg. Ik ben nu onderweg naar huis toe, en, maar voor hetzelfde geld gaat nu als de andere lijn uh, het volgende inderdaad voor de volgende brand. Ik heb gewoon 24 uur per dag dienst, tot en met, uh, nou, na oud en nieuw nog inderdaad. Ja, de, de, de de, de, week, was, wat ik wel leuk vind, is, of leuk, maar wat ik dus meemaak is dat uh, de inschatting die mensen maken, daar wil ik eigenlijk reageren. Ja. Je hoort dan zo'n bakker, ja. dat snap ik heel goed, die twintig jaar lang uh, premie betaald heeft en dan zegt van ja, dat heeft zoveel geld gekost. Het kan ook andersom. Uh, uh, ik maak ook mensen mee inderdaad die um, uh, nog maar net premie betaald hebben, die nog maar twee keer, bij wijze van spreken, premie betaald hebben. En dan ziek worden. En dan wel hun hele leven lang daar toch gebruik van kunnen maken. Hmm. Kijk, het moment van wanneer je een verzekering nodig hebt. Je hoopt eigenlijk dat je hem nooit nodig hebt. Ja. het moment dat je hem nodig hebt, ja, dat is natuurlijk bepalend daarvoor inderdaad. En dat is natuurlijk wel uh, voor de bakker. Die 20 jaar betaald is natuurlijk een wat, wat zuurder verhaal misschien. Maar... Nou ja, ja ook omdat daarbij komt dat die, die, ken ik in de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die is zo, de premie zo hoog en de dekking ja. zo laag geworden, dat het, dat het ja. gewoon niet meer in proportie is. Dat die, die verhoudingen kloppen niet meer. Nou terecht, wat, wat hij zegt ook, dat klopt ook, je stapt uh, zeg maar als jongeling in, dan heb je bij de meeste maatschappij de eerste drie jaar als zelfstandig heb je een hele lage premie. Hoorde uh, van drie, vierduizenden euro inderdaad per jaar. En naarmate je ouder wordt naar de 40, 50 gaat, inderdaad, gaat dat richting de 7, 8, 900. Allemaal lang je verzekerd natuurlijk. Met een stuk eigen risico. En um, ja, dat is, dat is best moeilijk inderdaad. Ik moet, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf zelfstandig, inderdaad. Hè. Ik doe het ja? voor mezelf allemaal. En ik heb uh, uh, op een gegeven moment ook besloten van ja, ik vind het gewoon te veel. De verhouding vind ik, uh, ik neem het risico ook. Ik ben dus zelf expert maar ik neem het, voor de arbeidsongeschiktheid. Zelf dat risico om mij niet uh, te verzekeren voor datgene omdat het, ja, dat het niet gewoon heen kan maken. Nee, en, en de, de filosofen zei: de mens is niet een rationeel wezen die handelt in zijn eigen belang. Ja. Maar dat is toch wel geestig? Dat jij dus handelt in verzekeringen, maar dat je hem voor je bij zo'n geschiktheid niet afsluit zelf. Klopt, ik doe, ik doe eigenlijk de hele dag niets. Anders dan de problemen bij mensen die, die brandwaterschade, inbraakschades hebben oplossen. En regelen. En als ik zelf morgen avond schik word, kan ik bij niemand aankloppen. En waarom, uh... en waarom doe je dat? Waar, waar, waar is dat op gebaseerd, toch? Is dat ook een soort van vertrouwen in ja. jouw toekomst, voor jou persoonlijk? Ja. ja. Want ja. dat is eigenwijs. Ik, uh... Ja, toch wel, inderdaad. Het uh, heeft ook deels te maken met, met uh... ja, de inschatting die je maakt. Ik weet hoeveel uur ik werk, ik weet hoe ik werk, ik ben wat dat betreft welke rol ik. Ik uh, kan ja. het al heel lang vol. Ja, dat, nou, dan moet je des te beter oppassen. Jawel, maar alles heeft een inschatting inderdaad in ja. het leven. En en heb ik een ongeluk, als ik, als ik het is nu hartstikke glad onderweg, ik moet echt voorzichtig aan doen. Je zit in het oosten inderdaad van het land, ja? In, in, ja, in het oosten van het land is echt uh, spiegelglad. Dus als ik nu tegen een boom rijd, ja, dat, dat is natuurlijk, zou niet gunstig zijn, maar dan valt me niet komen weg inderdaad. Dus ja. je moet. Ja, maar dit, ik ben met de een bakker eens inderdaad, die net zei... van je bepaalde risico's in het leven moet je ook durven nemen. En dat is een kwestie van inschatten. Ja. Je kunt alles, alles afkaten. Wat ik daar nog wel even over wil zeggen, ik had twee nachten hiervoor een brandschade. En dan kom je bij mensen inderdaad. En dat was ook heel veel aan de hand. En dan krijg ik een verhaal. Geen inboedelverzekering. En als je dan aan de mensen vraagt. Maar waarom heeft u geen inboedelverzekering? En men zegt dan van. Ja die premie is best wel heel, heel hoog. Mm -hmm. En je loopt dan volgens de woonkamer in. En er staat de, de grootste plasma televisie. En de duurste stereo die je kunt bedenken. Dan is, dan is dat, dat, dat beeld wel heel vreemd inderdaad Dan denk je van ja maar. Uh, dat is toch heel vreemd, dat je, want een inboedelverzekering, uh, uh, voor, voor een paar euro in de maand heb je een redelijke inboedelverzekering. Ja, ja, maar dan vervolgens staat er wel voor duizenden euro's aan apparatuur. Ja. Die, die mix kan ik dan vaak niet maken en de mensen komen er vaak pas achter uh, als het te laat is. Inderdaad. Ma maak jij veel, wat dat betreft, toch veel ellende mee dat je inderdaad komt als schade-expert en er is niet verzekerd? Hè? Bijvoorbeeld ja. zo Kom, Maak je dat toch vaak mee? Ja, ja, ja zeker. Ja. Hoe vaak ja. maak je dat nou mee in jouw in, in, in een jaar, hè? het afgelopen jaar? Nou, in zo'n jaar denk ik, als ik onderweg ben als, als uh, alarmcoördinator. dan heb ik uh, van de 70 keer dat ik uitdruk. ik denk uh, 7, 8, 9 keer, zeg maar 10% toch. Uh, 10, 15% dat mensen gewoon geen verzekering hebben. Mm. En dat vind ik toch eigenlijk in deze tijd dat het heel makkelijk te regelen is. ook via internet en, mm. en allerlei mogelijkheden er zijn. is dat, is dat uh, gewoon goed. En even los van het feit dat dat mensen zijn die wel verzekerd zijn. maar niet goed verzekerd zijn. Ja. Dat kan ook nog. En ook, ook dat is of eigenlijk niet meer. Met alle garanties die het ja. te koop zijn, dat kan allemaal hartstikke goed geregeld worden. Ja. Nou ja, ik vind het toch wel weer uh, bijzonder om te horen. Er roept ook wel heel veel vragen op. En waarom, waarom, hoe, waarom doen mensen dat nou? Waarom, waar, hoe kan ja, dat nou? Dat ja. je wel heel veel ja. uitgeeft aan apparatuur... en dan vervolgens niet je, dan die spulletjes weer verzekert omdat je dat dan weer te duur vindt? Ja. Nou ja. Um, ja, heel, dat, vind, dat, vind ik ook, dat vind ik ook heel bijzonder ja. inderdaad. Proberen mensen dat ook wel uit te leggen. Van, joh, uh, zorg gewoon dat dat toch geregeld wordt. Want het is niet alleen de spullen die je meer hebt. Maar het gaan extra kosten. Want als je een uitgebrande woning hebt. Ja. En je spullen staan allemaal binnen. Ja, wie gaat dat opruimen? Dus ja. dan moet er een schoonmaak- of een opruimingsbedrijf komen. Dat gaat, alleen dat gaat al een paar duizend euro kosten. Ja. En als je dat niets verzekerd hebt. Als je het wel verzekerd hebt. Dan ga je bewijs spreken met je handen over elkaar zitten. Er komt een schadexpert. Die, die regelt de hulptroepen. Ja. En alles wordt gewoon netjes betaald. En als je niet... Premie betaald, je hebt geen polis. A, geen nieuwe televisie, geen nieuw bankstel. Maar B, moet je ook nog iemand inschakelen die hele woning weer omruimt ja. En dat kost nog extra geld. Ja. Dus het loopt alleen maar verder van je af. Zeg uh, Richard, nog even twee, twee vragen. Eén aan jou persoonlijk. Raad jij iedereen aan, iedere uh, zzp'er of um, ondernemer, hoe kleine bedrijven ook... om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen? Zeker als je jong bent en nog, en nog gezond, is dat de manier om in te stappen. Als je als jonge ondernemer begint... Moet je het zeker doen. Ik heb het vroeger ook gehad. Ik uh, ben nu 48. In het begin heb ik het wel gehad, maar wat, wat, wat, uh, ja, een keer, keer wat met ziekte en zo gehad. En dan worden dus bepaalde dingen uitgesloten. Nou, dan ga je voor jezelf een risico-inschatting maken van wil ik dat nog wel. En, uh, maar zeker als je jong bent kun je relatief goedkoop instappen. En dan kun je ja, met voorschrijdend inzicht als de zaak goed loopt en je kunt wat centjes verdienen en reserveren kun je dan nog iets doen. Maar als jonge stad en ondernemer... Ja, dan wel. is, is het uh, absoluut aan te raden okay. om dat te doen. Maar boven de 45 moet je er gewoon uit, dat is duidelijk. Nou ja, al, alles boven de 45 wordt te duur. Zegt de alarm. <laughs> Goed, hoe heet zo'n iemand. Zo en nog twee. Ik krijg een uh, telefoontje van... of net een bericht van Sandra. Um, ja. Is het ook mogelijk om je tegen het hacken... van je computer te verzekeren? Want je kunt je wel tegen fysieke inbraak verzekeren... maar hacken, kan dat? Weet je dat of uh, ik denk, ik denk dat alles verzekeraars zullen ongetwijfeld ook alweer uh, verzekeraars zijn... en mensen bezig zijn om je daartegen te verzekeren. Ja. Ja. Oké. Okay, nou, je hebt er nog niet mee te maken gehad? Ik heb er nog niet mee te maken gehad, maar het is, het is, alles is toekomst wat dat betreft. Ja, goed zo. Richard, ja. dankjewel. En een goede reis, doe voorzichtig. Ja, ja oké, okay, goeienacht. Ja. Goeie goedenacht. Dag. Kijk, dat zijn dan toch wel ook aardige paradoxen in het menselijke gedrag... waarin rationaliteit... en irrationaliteit en het wegen van het eigen belangen en de risico's um, een wonderlijk spel spelen met elkaar. En als er iemand is die dus weet of je tegen het hacken van je computer kunt verzekeren, dan, wil ik, dan nodig ik die graag uit om te bellen. Is, is er iemand die dat überhaupt wel eens gedaan heeft al? Dat is ook een interessante vraag. Um, nou, misschien kan Sandra dan nog uitleggen waarom ze daar bang voor is. Je kunt bellen met 0800 1121, dat is het gratis telefoonnummer van Kaasdoenen. Ik ga nu door met David. Dag Goeie. David. David. Goedenavond. Mm. Ja, ik vond het ook wel eens een keer goed om een voorbeeld te geven waarvan het wel goed is als je verzekerd bent. Ja. Want uh, ik uh, ben 17 en ik heb uh, een paar maanden geleden gehoord dat ik suikerziekte heb. Ach. En dan is het toch wel heel erg fijn als je een goede verzekering hebt, waardoor dat allemaal gedekt wordt. En die had jij ook? Ja, die had ik ook. Die Mijn vader werkt zelf bij een verzekeringsbedrijf. dus daar was ik wel heel erg blij mee. Zo. En gevolg is natuurlijk wel dat je nooit meer kan overstappen naar een andere verzekering. Is dat zo? Ja, omdat ze je nergens anders natuurlijk willen hebben. Omdat je natuurlijk uh, behoorlijk wat geld uh, van de winst afsnoept van zo'n bedrijf. Hoe, hoe, hoe vind jij dat? Ja, dat, nou ja, dat is natuurlijk ook wel bedrijf, uh, begrijpelijk want het zijn natuurlijk allemaal multinationals. Ja. gericht op het uh, maken van zoveel mogelijk winst. Nee, nee, nee. Die mensen zouden toch juist jou, die zijn er voor jou voor jou best wel om als er iets gebeurt, om je dan te kunnen helpen. Die zijn niet voor het maken van winst. Ben je nou helemaal belazen? Dat is de omgekeerde wereld, David. Ja, die verzekeringen, waar denk je dat die mensen van leven? Niet van ja, winst. die mogen best leven, dat vind ik niet erg. Maar... Ja, die moeten, natuurlijk ook, die moeten natuurlijk ook mensen hebben waar ze winst op maken. Nee, maar ja, ja, nee... Ja, natuurlijk. Als jij, als, als jij in een bakkerij werkt en er komen mensen bij je vragen... mag ik een gratis brood, dan geef je dat toch ook niet zomaar weg? Nee, natuurlijk niet. Dat is praktisch. Nee, het zelf. mag iets kosten, dat snap ik. Maar het zijn er natuurlijk wel om, om, om, jou, um, om jou... voor dat vangnet, hè, of jou, of iedereen, ik, net zo goed... maakt het je niet razend dat nou, dat zo werkt in die wereld? Dat jij dus nooit meer naar een andere verzekeraar kan? Nou, ja, aan de ene kant is het natuurlijk... Uh, wel frustrerend, ja. Maar aan de andere kant, ja, ik zit nu nog bij een goede verzekering. Ja. Als het bedrijf niet omvalt, dan blijf, blijf ik er nog wel even bij. Ja. Hopelijk. En als het bedrijf wel omvalt? Ja, dan uh, zal ik wel een, uh, pro zal ik een probleem hebben. Maar ja, uh, dat zien we dan wel weer. Ja, natuurlijk. Ja. Nee. Want je hebt nu, nu ook in eerste instantie een heel ander probleem. Namelijk gewoon suikerziekte. Ja. Hoe, hoe, hoe, wat betekent dat voor jou in jouw leven? Nou ja, het is natuurlijk uh, het is geen ernstige ziekte. Je hoeft, je, je hoeft er in principe niet uh, snel aan dood te gaan. Nee. Want ik weet niet of iedereen weet wat dat is, maar je hebt dus uh, insuline, de stof die je cellen openmaakt. Dat zijn eigenlijk de kleinste bouwstenen van je lichaam. Openmaakt om de suiker naar te vervoeren. Dat stofje, dat, uh, van de suiker te vervoeren, dat mis je. En daarom zit er dus veel te veel suiker in je bloed. Ja. En dat moet je dus uh, omlaag brengen door dus zelf insuline in te spuiten. Je spuit en, ook zelf. Ja, dat spuit ik ook zelf. Maar dat moet je dus vier keer per dag doen. En dus ook goed opletten hoeveel suiker je binnenkrijgt. Ja. Koolhydraten enzovoort tellen. En dat is natuurlijk best wel ingrijpend. Want het is dus best wel vervelend dat je niet zomaar gewoon wat kan nemen. Als je ja. wat, wat kan eten als je dat wil. Want je hebt dat nu... Uh, dus een paar maanden geleden ben je geconstateerd? Ja, eind augustus. En je, je kreeg een aanval? Nee, nee niet een aanval of zo, maar... Um, als je het eh, heel erg hoog zit in suiker, dan ga je dus heel erg veel drinken om het als het ware te verdunnen ja. in je bloed. En daarna en daar merk je dat. dat en dan wel. ga je dus naar de huisarts ja. als ze het vervolgens meten. Okay. En dan weten ze dat vanzelf. En dat, dat, is, dat, is, dat, dat is toch ingrijpend wat jij nu hebt meegemaakt, denk ik, hè, deze maanden. Ja, maar eh, natuurlijk in het begin eh, zit je er wel mee, maar ja, je kan natuurlijk wel, je zit de rest van je leven aan vast. Hoop je natuurlijk wel dat ze er op een gegeven moment even uh, de technologie zo ver ja. is dat er wat op gevonden wordt. Ja, maar voor ja. de rest heb je er natuurlijk maar mee te dealen. Ja. En dan kan je maar beter uh, het accepteren. Ja. Ben, je, ben je al zover dat je het geaccepteerd hebt? Ja, zeker. Nou, dat was ik al wel snel uh, ja? uh, klaar mee. Ja. Wat knap van jou. Ja, dank u wel. <laughs> ja, dat meen ik. Want ik vind het. Uh... Dus het, verandert, ja, het doet toch behoorlijk wat met je, met je leven, denk ik. Ja, zeker. Inderdaad, omdat het chronisch is. Hè. En um, heb je nou veel met je vader gesproken... want je vader is verzekeraar. Ja, hij werkt bij een verzekeringsbedrijf. Ja. Heb je veel met je vader gesproken over het nut van verzekeringen? Um, of voel je, je dat, dat soort gesprekken nooit? Ja, het is niet dat ik aan het wijd eten even zeg... Dan gaan we het even over verzekeringen <laughs> hebben. Maar het is natuurlijk wel zo dat hij zei, ja het is natuurlijk goed dat je nu uh, verzekerd ja. bent. Want ja, het is natuurlijk, dit soort uh, vraagstukken is het altijd de vraag, hoe, go hoe goed kan je inschatten wat het risico is of wat niet. Ja. Wat die andere manier zei, ja als je 11.000 euro per jaar betaalt, ja. dan uh, vraag je je natuurlijk af wat daar het nut van is. Maar nu merk je bij dit voorbeeld dan wel dat, het echt, uh, zelf, uh, heel, dat je er zelf heel erg blij mee bent ja. dat je verzekerd bent. Want je krijgt wel alles vergoed van de maatschappij waar je nu bij zit? Ja, inderdaad. Want um, ik moet natuurlijk dat, die bloedsuiker meten met teststripjes. Ja. En, die en daar heb ik dus vijf van nodig uh, per dag of, uh, tot zeven. En die kost ook uh, ongeveer 2 euro per stuk. Zo. Dus. Tilt uit. En ja. Ook nog andere dingen. Dus op jaarbasis is dat dus best wel veel. Ja. Maar dat wordt allemaal wel goed. Want sommige verzekeringsmaatschappijen die leggen daar dus ook een... Uh, een soort van kwotum op aan dat je er maximaal vijf per dag mag gebruiken. Ja. Maar bij mij is dat gelukkig nog niet zo gebeurd. Dat zou ik natuurlijk ook weer erg vervelend vinden als je daar ook nog ja. eens moet op gaan letten. Van, ja. Oh, ik mag nu mijn bloedsuiker niet meten, want het wordt niet verzekerd. Ja. Dus dat hangt nee. ook vanaf welke verzekering je daarvoor hebt, hè? welk bedrijf. Ja. Het is belangrijk om van tevoren goed uit te zoeken wat wel niet verzekerd wordt. Ook ja. al is dat soms nog wel eens onduidelijk. Kijk, en als je jou dan wil worden, dan denk je van nou laten we er maar niet op bezuinigen. Op die verzekeringen, op de Nee, inderdaad. Ja. Maar ja, als je hier naar iemand anders belt die zegt: Ja, ik ben al uh, 80 jaar verzekerd. <laughs> ik heb nog... met zoveel euro. Dan kan je net zo goed bedenken dat het uh, wel zo is. Ja, dat is nou juist dat is nou daar waar de filosoof uh, zo sterk in is: dat hij weet dat, die, dat, dat beide discoursen waar zijn. En hoe moet je daarmee ja, omgaan? Uh, ja, het is een soort eventuele uh, beschouwing. Er is niet één een, eenduidig antwoord op te geven op waar, die vraag. Wat ben jij van plan te gaan doen in het leven, David? Nou, ik zit nu in mijn laatste uh, uh, jaar gymnasium. Ja. Dus uh, ja, ga je... daar ben ik ben van plan in ieder geval te gaan studeren. En ik hoop wat? dat ik uh, toegelaten word tot geneeskundeopleiding. Ah, zo. Je wilt dokter worden? Ja. Of, heb je, weet je ook nogal huisarts of wil je uh, specialiseren? Ja. Nou, ja, ik denk specialisering. Maar daar gaat vervolgens weer zes jaar. Dat, gaat, dat duurt natuurlijk ook. Het is die basisopleiding is zes jaar. En dan ja. zit je daarna ook weer zes jaar. Ja, het is wel. Uh, als je wil specialiseren, dus... Je moet er wel aardig wat voor uh, opgeven. Maar dat kan je. Huisarts is dat binnen omdat die opleiding er lang ja, duurt. Ja. Maar dat kan je vast wel. Ja, ik hoop dat ik het kan. Nou, het zijn strenge criteria om bij die opleiding binnen te komen. Ja. Het wordt alleen omdat er natuurlijk zoveel aanmeldingen voor zijn, kunnen ze lekker selectief zijn. Ja. En met een acht gemiddeld word je sowieso uh, toegelaten. En haal je dat? Ga je dat halen? Ja, laten we hopen hè. Maar, ja, nee, niet hopen. Je, staat... je moet er gewoon voor werken. Ja, nee, ik werk ook gewoon. Ik sta, ik sta nu ook. Maar ja, je weet nooit hoe het op het einde ja, van het jaar zal staan. Nee, maar nu sta je goed. Ja, ja inderdaad. Dus ja. laat het verhouden. Dan vind ik het geweldig om je even gesproken te hebben. Dank je wel. Ja. Dank je wel. Super Goeien dat je nog. belde. En heel veel, heel veel succes en heel veel goeds. Ja, hoi. Dag David. Het is. Ja, die is altijd onvoorspelbaar. Het lijkt wel op een droom. Caro Emerald zong dit liedje. Dat heel toepasselijk is voor Casaluna. Het is nu bijna drie minuten over half twee. U luistert naar Radio 1. En wij spreken over de verzekering. Ja, wij moeten ons willen ons, of liever niet verzekeren voor risico's. Die kunnen plaatsvinden. Of, of, of toch maar niet, of toch maar een beetje minder. Of ja, maar wat dan wel? Nou ja. Dat is mijn vraag aan u. Um, heeft u zich um, voor alles verzekerd? Heeft u verzekeringen opgezegd dit jaar? Heeft u ergens erg grote risico's genomen het afgelopen jaar? Verhalen daarover naar 0800-1121. En dan vraag ik het nu aan Tina. Dag Tina. Goedenacht. Uh, oh. uh, ja, ik heb, uh, vind het een leuk onderwerp. Ja, waarom? Ja, ja omdat ik, <laughs> ik, uh, ik verzeker me voor alles. Ja, echt waar? Ja, ik heb geen liggende gelden. En uh, vooral voor ziektekosten moet je je verzekeren. Ja. Uh, want ja. dan heb je ziekte. En uh, als je daar dan ook nog geldzorgen bij hebt, dat ja. is dan niet zo goed. Nee, dat snap ik. Maar over uh, alles? De... Je zegt letterlijk, ik verzeker me voor alles? Ja, ja ik verzeker me eigenlijk voor alles, ja. Ja. Nou. Er zitten uh, dan ook ge... En ik heb er geen spijt van. Kijk, ik kan niet drie keer per jaar met vakantie. Nee, dat is ook jammer. Uh -huh. ja. Ik stop dat geld in de verzekering. Oh. En ik had een... Uh een verzekering afgesloten. Uh, in het ziekenhuis voor een klassenkamer. Een klassenkamer? Ja, heeft u ook nog nooit van gehoord? Nou, een, nou nee. Nou ja, het nee leg maar dat uit. je alleen ligt, hè? Oh, dat je, oh, dat je alleen ligt. Daar betaal ja, je extra ligt. voor als je alleen mag ligt. Je houdt van uh, eenzaamheid. Nou, niet van eenzaamheid, maar wel van alleen zijn. <laughs> Zeker als ik ziek ben. Uh, want ik krijg ook bezoek, dus... Uh, ja, nee, tuurlijk. dat vind ik wel heerlijk. Ja. Uh, nou, en... Uh, dat is een verzekering en kost 20 euro per maand extra. Zo. En als je niet alleen ligt, dan krijg je 70 euro per dag smartengeld. <lacht> ja. Dat is een soort speculeren dit. <lacht> ja, en ik heb er 12 dagen gelegen. Ik kreeg 840 euro. <lacht> Lucky bastard, ja. echt waar. Ja. <lacht> Meestalig. En ik, ik, ik wil ook nooit met mannen liggen. Nee. Nou, ik oh, echt niet. Uit principe niet. Met drie, Uit, ik met drie niet? mannen en ik heb het nog nooit zo goed gehad. De ene doet de deur open, en de andere raakt wat op en de derde. Maar wacht dus, even. Ja. Als je als je, als je, uh, je klas voor een klassenkamer verzekert, zit er dan de clausule bij dat je niet met mannen ligt? Nee, nee. Nee, nee je ligt nee, natuurlijk ja, alleen. Nou, je, ja, tuur. Je nee, hoeft dom. niet. hè? Je hoeft niet nee. met. Uh, nee. met uh, als je daar dat de... niet wilt, dan hoeft het niet. Maar. Uh, met, met, uh, word je dan gevraagd? Oké, okay, u heeft weliswaar een verzekering voor uh, alleen liggen, maar ja. uh, waarom was dat zo? Er was geen kamer alleen. Nee, er was geen kamer alleen. Geen kamer vrij. Ja. En wordt je dan voorgelegd um, mag of gebeurt het gewoon dat je dan op een kamer met, met mannen? Ja, ja, ja, ja, ja. Je komt gewoon uh, je zo komt op kamer vier en uh, vraag je niks. Je ziet dan wel wat er ligt. Nee, ja. En uh, ja. En die nou, mannen... ik, kan het, ik kan het iedereen... En ik had, ik had echt wel fret. Want ik dacht, nou ja, ik vond het eigenlijk te mooi om waar te zijn, hè? Dus ik dacht, als het niet zo is, dan heb ik toch plezier gehad. Ja. Het was wel, waar. Het was echt waar. Je kreeg geld, echt dat geld terug. Hey, en die mannen bleken toch leuker te zijn dan je dacht? Ja, die waren heel plezierig. Nou. Ja. Wat, wat, en... heb je, wat, heb, wat heb je dan eigenlijk tegen mannen? Nee, ik heb niks tegen mannen. Oh. Maar uh, helemaal niet. Nee, hoor. Nee, dat, dat wil ik gewoon niet. Nee. nee, dat begrijp ik ook wel. Ik Zit je een beetje te plagen? Waar, waar, waar, waarom moest ja, je? Ja, dan kan ik ook wat tegenwoordig. Waarom moest je naar het ziekenhuis? Dat was ik al bang voor. Waarom moest je naar het ziekenhuis? Ja, een, een, een, een, een heupoperatie. Oh ja. En normaal liet er uh, lig je er vier dagen en dan ga je revalideren, maar ik had complicaties dus ik lag er twaalf dagen. Ja. En is het, dus het nu dat was kassa? Is het nu? <laughs> Je had best wel wat langer willen liggen natuurlijk. Maar um, uh, is het nu weer goed, Tina, met je heup? Nou, nou, nee, het wil nog niet zo erg, maar het komt wel goed. Ja. Je moet eerst weer, het moet goed weer worden dat je ja. buiten kunt lopen. Dat durf ik nou niet. Nee, dat begrijp ik ook wel. En eigenlijk, bewegen, bewegen is natuurlijk wel goed juist. Ja, dat wel. Ik heb een fiets in de kamer. En, uh, ja. ja, ik beweeg wel. Ja. En, en mag ik vragen hoe, hoe oud jij bent? Ja dat mag. Ik, ben, ik word in uh, februari 85. 85. En, ja. en, en hoe, hoe, wat betekent het nou, als je, uh, we hebben het over risico's, hè? Je verzekert ja. je tegen risico's en, en je moet ja. eigenlijk ook risico's accepteren. Wat voor rol speelt het nou nog in jouw leven? Of is dat ook iets waar je gewoon helemaal, je wil helemaal geen risico's meer hebben? Hoe, hoe, hoe? Ik wil geen risico's meer hebben, nee. nee? Ik ben alleen. Ja. En uh, dan wil ik zoveel mogelijk uh, zelf zorgen. Ja? Wat ik zorgen kan. Ja. En dan kan ik andere dingen kan ik vragen. Met de ja. gerustheid. Uh, oh. gerust ja. En ik, ik, ja, ik vind het een plezierig gevoel. Maar je wil zelfstandig dat zijn. De... Zoveel mogelijk. Of eigenlijk, ja. Ja, ja, ja, dat wil ik ook zo lang mogelijk. En uh, ik ga dus... Ik ga eigenlijk helemaal haast niet met vakantie. Nee. Maar ik ben in mijn leven zoveel. Ik ben de hele wereld geweest. Dus uh, ik kan iedereen heel goed laten, uh, met vakantie laten gaan. Dan denk ik, oh, ik hoef mijn koffer niet te pakken. Nee. En al die toestanden. Dat is ook maar gevaarlijk, uh, natuurlijk. Nee. Uh, nou ik bedoel, je hebt, je, hebt, je hebt lang genoeg geleefd, daarom vraag ik het ook. om te weten ja. dat je dat risico, het onvoorspelbare, dat hoort erbij, bij het leven. Je kan je niet overal ja. tegen verzekeren. Nee, je kunt je niet overal. Nee, dat, dat, dat weet ik ook wel. Maar waar je je tegen kunt verzekeren. Ja. Ik, ik uh, heb ook wel mensen meegemaakt die gingen op vakantie en hadden geen. Uh, uh, uh, ...geen, hoe heet het... Uh, ...annuleringsverzekering. Ja. Ja, nou, dat kan ik niet begrijpen. Ik, dus doe ook, ik, ik, ik, ik, doe, ik doe het ook nooit. Nou, ik zou het toch maar doen. Ja. Dat ligt eraan hoe, ver, hoe duur die vakantie is natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Maar uh, als, als die duizend uh, euro is... ...nou, uh, echt wel doen. Ja, toch wel. Ik ja, heb ja, er ook ja, al een ja. paar keer uh, profijt van gehad. Ja. Ja. Ja, ja Voor jou, voor jou ja, staat ja, het vast... Duur. ja als je, als je uh, zwemt in je geld, dan hoeft het niet. Ja, dat is yeah, dan. De, uh, uh, de, dat zeg ik. ,ュien. Gelden. Uh, dus als je, als je het allemaal zelf kunt. Uh, maar dan is het ook geen risico, ja. hè? Nee, maar het, ik, ik, ik, ik dacht van ja, je, je zal toch, toch op een gegeven moment moeten leren. Dat was, leren ermee omgaan dat dingen niet helemaal te beheersen zijn. Ja, maar dat weet ik wel. Dat weet je wel, ja. Ja, ja nee, nee. nee. Nee, ik ken het leven en ik weet dat je niet... Je kunt niet alles... Uh, hmm. Het belangrijkste kun je niet eens verzekeren. Maar uh, wat je verzekeren kunt, ja, dan zeg ik, nee, dat doe ik wel. En wat is, ja. het, bela wat is het belangrijkste, Tina, voor jou? Hmm. Wat het belangrijkste is? Ja, als je zegt, daar kun je niet tegen verzekeren. Nee, nee. Je, uh, op mijn leeftijd moet je je voorbereiden op, uh, op ja. de grote reis. Ja. En daar kun je ook tegen verzekeren, alleen niet met geld. Nee. Hm. Hoe verzeker jij je daartegen? Uh, door daarmee bezig te zijn. Ja? Door erover na ik heb een... Uh, ja, ik heb een heel blij geloof. Dus uh, ja... Uh, ja. Hm. Ik wil het niet gaan spreken, maar... Uh, dat is heel veel waard, hoor. Ja, dat dat is zijn. meer waard dan een verzekering. <laughs> nee, <laughs> ja. dat begrijp ik. nou, dan, ja. is dat, uh, dan, uh, dan weet ik dat. Ik dank je... Ik dank je. En ik wens je ja. nog een uh, goede nacht, dank je wel. En ik hoop dat die jongen die voor mij was, dat hij ja? huisarts wordt. Dat ja, een aardige jongen. Ja, dat vond ik ook, David. We hebben uh, aardige huisartsen nodig. Daarom, dat wordt, ja. dat, dat wordt hij vast wel. Die komt er wel. Nou, goede nacht, verder. Dank je wel. Ja. Dag. Dag. Um, oh, een reactie op het verhaal van David mailt Mark Postma dat um, die opmerking van David, namelijk dat dat, je geen enkele, dat geen enkele andere verzekering je ooit nog gaat accepteren... als je eenmaal weet dat je diabetes hebt, dat dat niet waar is. En maak je zelf ook diabetes. Dus dat is misschien ter geruststelling van al onze luisteraars... en misschien ook wel van David en zijn vader. Um, andere reactie is van Reiza. Reiza Huismans. Ik zet net de radio aan, maar mensen die betalen voor verzekering... en er gelukkig geen gebruik van hoeven maken, moeten er toch zijn... Daar worden toch de kosten voor de zieke mensen mee betaald, of niet? Die maken het toch überhaupt mogelijk dat er een verzekering is. Dat is dus ook weer waar. Dus dat is eigenlijk een pleidooi om vooral um, lang te verzekeren... en er niet gebruik van te maken. En die van Tony, die komt nog niet helemaal binnen. Um, kunt u nog bellen? Ik kunt nog bellen. Tot twee uur. 0800-1121. Erik is nu aan de beurt. Dag Erik. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik wilde graag even reageren op, ja, op, op, op, op risico's nemen en verzekeringen. Ja. Ja. Heb, heb jij een risico genomen, bijvoorbeeld? Uh, ja, ik heb het afgelopen jaar uh, een behoorlijk risico genomen, vind oh. ik zelf. Wat, wat voor risico heb je genomen? Uh, nou ja, ik uh, had de intentie om een, uh, om een bedrijf over te nemen. Ja. En uh, ik heb dat bedrijf ook een half jaar gedraaid uh, op mijn naam. En, en wat, het, wat, voor nou, de, wat voor bedrijf was het, Erik? Het was een uh, bedrijf in uh, artikelen voor de beveiliging en politie, uh, brandweer, uh, boa's. Dus een, uh, ja, een heel uh, wat wat bedrijf, zeg uh, maar. Wat, wat, wat verkoop voor, wat je dan precies eigenlijk? Uh, koppels en uniformen oh, en uh, zaklampen. Ja. Uh, ja. Dus, dus, dus ja, alles wat een veiliger of een politieagent of, of, of een BOA nodig heeft. Ja. En, en waarom was jij nam dat bedrijf over? Je hebt het ja. een half jaar overgenomen. Waarom was het een risico? Hoe groot was uh, het risico? Nou ja, uh, het, het, het, het bedrijf, uh, ik heb nog een ander bedrijf, ik ben al zes jaar zelfstandig ondernemer, ik ben ZZP'er. Ja. Dus uh, ja, het risico was dat er heel veel tijd in ging zitten. Maar ja, ik had er wel heel veel zin in en, en ik zag daar, uh, zag daar echt wel groei in. Ja. Uh, het risico was dat uh, mijn vrouw dus mee ging werken in dat bedrijf, dus die heeft haar uh, vaste baan op gezegd. Mm -hmm. uh, ja, we hebben eigenlijk het bedrijf zijn we begonnen, uh, zonder dat nog eigenlijk helemaal zeker was uh, hoe het zou gaan lopen en, en of we het financieel wel allemaal rond konden krijgen. Want ja, er, er moest toch een overnamesom neergelegd worden. Maar kan, wacht even, als je nog, als je het toch moet financieren, dan kan je toch niet al eigenaar worden? Nee, nou ja, kijk, je bent een deeltje eigenaar... want, want de, de, de vorige eigenaar die, had ook, of die heeft ook, ook nog een ander bedrijf... waar daar heel veel energie in ging zitten. Dus... Ja. Nou ja, je ging eigenlijk samenwerken ja, al een beetje of zo? Ja, het was inderdaad samenwerken... en we zijn eigenlijk sneller gegaan als, als, als dat eigenlijk hoort. Oké, okay. uh, ja, dat is ja, ja, risico de... nemen, ja. Ja. Dus ja, nou ja, de grote dompel was dus dat de bank dus niet akkoord ging. Ai. na hoeveel ja. tijd... Wat zeg je? Na hoeveel tijd was dat? Uh, daar, uh, die zijn uh, twee weken terug niet, uh, niet akkoord gegaan. Hey. Ja, dus uh, ja, met alle gevolgen van dien dat uh, de, de vorige eigenaar nu weer eigenaar is. En jij bent uh, staat met lege handen? Uh, uh, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Want ik, ik, ik heb wel een klantenbestand opgebouwd op uh, dat, dat, in, in dat half jaar. En ja, we gaan dus per 1 januari een doorstart maken. Dus, maar ja, ook dat is weer een risico natuurlijk, hè. Maar ja, dat betekent dat je, wat we zeggen, doorstaat dat je opnieuw naar de bank gaat. Nee, ik begin nu uh, helemaal van onderaf aan. <laughs> Kijk, uh, ik had al een stukje, stukje geïnvesteerd in, uh, in voorraad. En het uh, pand waar het gevestigd is, uh, huur ik ook al. Dus dat blijft ook gewoon. Alleen, ja, uh, dus hey, gaat je goed. gaat een andere bedrijfsnaam nemen en je moet weer bekendheid krijgen in die wereld. Oké, okay. ja, ja. Dus Kijk, en, en aangezien mijn vrouw dus uh, per september gestopt is bij haar werkgever, ja... En je dan moet, moet, je ook, moet gewoon... Uh, moet, moet ik die ook aan de gang zien te houden, natuurlijk. <laughs> ja. Dus, ja, ja, dus, dus, dus ja, het was een behoorlijk risico. En, en, en ja, maar ik, ja, ja je, zoals de bakker ook al zei, van, van, je, je bent zelfstandig ondernemer. Dus ja, je moet gewoon sommige ja. risico's nemen. Hè, en, en die moet je, moet je gewoon heel goed incalculeren en over nadenken en... en ja, je moet ook uh, ja, de voordelen en de nadelen ja. ervan zien. Want, want hoe, hoe, is het nu een soort blinde gok die je neemt? Van, nee, nou, nee. Je, je met de rug tegen de muur, ik kan beter toch nog vooruit gaan en proberen nog verder te gokken? Of, of is nee. het nog steeds enige mate ingecalculeerd? Het is uh, nog steeds ingecalculeerd. Kijk, en, en, en, en het zou het tweede bedrijf zijn wat ik dan zou ja. hebben. Het eerste bedrijf uh, heb ik al zes jaar. Dat blijft lopen ook, dat blijft goed lopen. Dat blijft ook lopen. Ik bedoel, ik ben nu ook aan het werk. Dat is een recherche- en beveiligingsbedrijf. Okay. Dus ja, daar, uh, daar heb ik uh, sowieso alle klantenkring in. En, en, uh, en vaste klanten, en vaste opdrachten, en vast werk. Dus uh, die blijft sowieso doorlopen. En wat is dan de droom van nog, nog een bedrijf? Wat, is dat gewoon meer, veel meer geld verdienen? Wat is dat precies? Uh, nee, het is niet alleen het veel meer geld verdienen. Uh, het is ook... Uh, ja, een stukje, een stukje, een stukje eigenwaarde. Want hmm. ik heb toch, hè, wanneer ik straks uh, 65 ben, zeg maar... Ja. Kan, kan ik toch zeggen van, nou, dit heb ik, heb, heb ik toch allemaal gedaan. Ja. En, en, en als ondernemer ja, blijf je toch altijd zoeken naar, naar mogelijkheden. Hmm. Precies. Althans, althans, bij mij nog wel. Ja, ja nee. <laughs> ja, moet het nu wel weer goed gaan. Kan jij goed omgaan met mislukking... Ja, vind ik zelf wel. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik, nou ja, de afgelopen twee weken waren, waren niet zo leuk, zeg maar. Nee, begrijp ik. Maar je hebt dan wel zoiets van, oké, okay, het is zo, daar zitten we mee. Hè, hoe gaan we hiermee verder? Hoe gaan we hiermee verder om? Gaan we verder of, of, of, of stoppen we? Of, of wat dan ook. En dan hebben we zoiets van, ja, dan heb je toch die, die drive, zeg maar, om door te gaan. En, en mijn vrouw heeft die gelukkig ook. En, en ja, zo steun je elkaar, hè? Ja. Dat lijkt me juist op zo'n moment ongelooflijk belangrijk. Dat je elkaar niet het leven zuur gaat maken en verwijten gaat maken. en Van hadden we nou maar dit en hadden we nou maar zus. Maar dat je elkaar steunt. En juist nu toch? Ja, absoluut. Juist nu. Juist nu. Ja. En, en dat doe je. Dat doen jullie. Ja, absoluut. Ja, nou, dat, allebei. Dan prijs ik jullie gelukkig. Ja, wij ons, onszelf ook. En dan, dus, uh... wens, dan wens ik je heel veel succes met de doorstart per overmorgen. Je, Harry? Ja, <laughs> per morgen. Ja, oké. Okay, succes, Erik. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. André, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hoi. Wat zijn jouw ervaringen? Nou, ten eerste ben ik boos. Oh. Ja, dat zeg ik maar gelijk, want uh, uh, dat is een paar uur geleden. Ja. Maar iemand uh, maakte een opmerking dat als je geen risico's wilt nemen... dat je dan beter postbode kan worden. Ja? Ik ben postbode. Oh. Ja, en in deze tijd ja. glij je uit over de minst geringste... <lacht> Hè? Ja, dat is waar. Ja, euh, er sneeuwt. Euh, stoepjes zijn niet euh, aangeveegd. Nee. Uh, je ploegt je door sneeuw heen. Eh, uh, het, is, maar goed, het, het is nu juist het heel, gevaarlijk, het is heel gevaarlijk werk, bedoel je nu? Het is heel gevaarlijk is... werk. Ja. Uh, eh? In de zomer al. Want je moet trappen oplopen, trap af. Uh, uh, eh, uh, ja. uh, dan is het al belastend. Je, wordt, uh, je krijgt veel te veel bos mee... Wat uh, uh, uh, je op je karretje eigenlijk niet vooruit krijgt in de zomer. En in de winter is het gewoon ploegen door mulzand. Ja. Sneeuw is gewoon mulzand. Ja, dat is heel zwaar. dat uh, beseffen mensen niet. Uh, ja. Maar goed. Uh, gaan mensen dan bij jou klagen van wat komt de post uh, te laat? Nou, uh, ik, ik kan er een boek over schrijven. Maar waarom ik bel, ja. het thema is de, de thema's verzekeringen. Ja. Ik, heb, uh, ik noem geen namen vanwege uh, uh, mijn eigen veiligheid. Maar ik heb uh, bij bedrijven gewerkt... waar mensen gewoon post bezorgen onverzekerd. Hmm. En als daar ongelukken mee gebeurt, dan uh, wordt het gewoon op je eigen verzekering uh, afgewendeld. Omdat het bedrijf niet verzekerd blijkbaar. Tegen, tegen nou ja, ongevallen. Is dat jou overkomen? Dat is mij overkomen. Nou, goed, ik, noem, uh, ja, nou ja, goed, ik heb een voornaam al genoemd. Maar hmm. dat gebeurt. Hmm. Ja, bij, bij, bij bepaalde bedrijven. Kijk, de bedrijven concurreren elkaar kapot. Ja. En uh, dat is toch uh, vrij handig om uh, gewoon uh, mensen niet uh, onverzekerd gewoon de straat op te sturen. Daar nee. komt het ook neer. Maar uh, heb jij zelf moeten betalen. Wat is er, er is iets met jou gebeurd toen? Je... Uh, ja, dat is een voorval geweest. Ja. Je bent gevallen of zo een keer. Ja, ik noem geen details. Oh. Maar gewoon dingen waar je niks van kan doen door een materieel wat gewoon niet deugt. Wat, wat bij alle postbedrijven uh, uh, speelt. Ja. Ja. En dan word je mee de straat op gestuurd. En als er een ongeluk gebeurt, dan wordt gewoon gezegd: uh, ja, bent on, uh, doe maar een beroep op je, op je eigen verzekering. Heb jij dat ook gedaan toen, bij dat geval dat jou is overkomen? Nou ja, daar wil ik dus verder niet op ingaan, maar het, het wordt gezegd. En het lijkt me vrij vreemd. Als jij je, je werk doet, ja. dat je op straat loopt. en dat je gewoon onverzekerd in feite je werk aan het doen bent. Nee, dat begrijp Dat, dat lijkt me duidelijk. Je hebt het dus ook meegemaakt. Dat vind ik dan wel. Je hoeft ook geen namen te noemen hoor. Maar ik, nee, oké. Okay, ja, is is is, ik wil eigenlijk weten: is het dan toch goed afgelopen? Of heb je dit inderdaad zelf moeten betalen? Nou, godzijdank, maar ik heb wel ontzettend in de spanning gelopen. Ja. Uh, ontzettend in de spanning gezeten. Ja. Dus, uh, dus uh, ja, dat, dat, dat heb je met de postconcurrentie. Ja. Uh, dan word je onder je druk gezet, straat, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat zegt u? Dan word je onder druk gezet. Dat, dat heb jij ervaren, zeker zin. Uh, ja. Ja. Nou ja, als zij voor hun, voor hun werknemers geen verzekering hoeven af te sluiten, ja. is dat winst? Ja, zeker. En, uh, maar uh, inmiddels werk ik voor, voor een ander bedrijf. En dan wordt gewoon bezuinigd op materieel. Hm. Dus je wordt met, met karretjes de straat opgestuurd waarvan de wielen erbij hangen. Hm. Die je in de zomer al niet vooruit krijgt. En in de winter moet je die dus door de sneeuw, uh, uh, ja, nogmaals, ik ben een beetje boos. Maar um, die moet je door de, door de sneeuw heen uh, ploegen, echt letterlijk. Ja. Terwijl de wielen er, erbij hangen. En dat materiaal wordt gewoon maar door en door en door gebruikt. Jaar in jaar uit. Dat wordt gewoon ook opbezuinigd. Kijk, we kunnen... mensen weten dit niet. Nee, maar we kunnen, je, we kunnen je maar op één manier helpen. En dat is door wat vaker onze stoep schoon te vegen, denk ik. Dat zou natuurlijk wel helpen. Dat doet niemand. Nee. nee maar dat, daar gaat het niet om. Nou ja, nee. Dat, nee ja, kijk, ik, kan niet, ik ga niet interfereren in de ruzie met je werkgever. Dat, ga ik, dat kan ik ook, dat wil ik ook helemaal niet. Maar het enige nee. wat wij zouden kunnen doen is, je, is gewoon wat vaker de stoep vegen. Nou ja. Toch? Maar mensen, nou ja, maar mensen weten ook niet wat een postbode doormaakt. En dat, uh, daarom kom, dan kom ik terug op het eerste uh, wat mij irriteren. Ja. Uh, meneer ja. Bakker, volgens mij aan het begin <laughs> ja. of hij was Bakker ja, het was maar een voorbeeld van... oké, okay. maar hij zei uh, als je geen risico's wilt nemen dan kun je beter postbode worden en dat, dat, dat, dat blijkt dat toch ook dat maar bitter, bitter tegen te vallen ja? bitter tegen te vallen mensen weten dat niet nee. dat je gewoon uh, trapjes op, trapjes ja. af moet en je moet je door je uh, mijn vriendin is op, op het ogenblik kapot oh. gewoon van het ploegen door, door de sneeuw ja. André, en dat... als, als je een trapje op, een trapje afgaat ja. en alles is glibberig. mensen maken een, een stoep niet meer schoon, zetten allerlei dingen voor hun deur, waar je, je nek over breekt. En, uh, nou, ik kan er een boek over schrijven, maar. Maar dit en, is volgens mij, in ieder geval, geeft het in ieder geval een goede indruk van wat jij meemaakt. En wat wij eigenlijk uh, als als burgers en consumenten zouden kunnen doen om jou te helpen. Ik dank je wel. Ik wens je veel sterkte, trouwens. Dank je wel. Ja, dag. Want ik wil graag ook nog eventjes Loek aan het woord laten. Dag Loek. Ja, hallo. Ben je ook een, een, een, een risiconemer of een verzekeraar? Jawel. Nou, ik wil eigenlijk eerst eventjes uh, aangeven die postbode. Ik, ja. Heel toevallig heb ik van de week nog, na nou, twee jaar geleden, tegen een postbode de sneeuw verliep te ploeteren gezegd. Hé, hey, succes met het werk. <laughs> dat <laughs> en vond dat hij vast wel fijn. Nou, laat hij dat in, ik wist <laughs> het dus toevallig wel. <laughs> ja. Nee, maar... Wat ik wou zeggen, toevallig ben ik iemand die in zijn hele leven nogal wat risico's heeft genomen. Oh ja? En, wat voor uh, risico's? Ook, is geef, geweest. geef eens een voorbeeld. Uh, nou, ik hoorde net die geneeskundestudent. Ja. Uh, met zijn loting. Ja. Ik was op een gegeven moment, ik stond als uh, leraar ergens voor een klas. Uh, nou, ik, denk, ik kan wel wat anders. Uh, ik, werd ook een beetje, ik had ook een beetje zoiets van, ik weet hier alles beter. <laughs> en ik wilde toen geneeskunde gaan studeren. Ik heb een staatsexamen gedaan. En, nou, dat ging redelijk, maar het moest nog een keer over. Ja. Fijn. Toen ben ik ervoor gegaan om toen nog de 7,5 te gaan halen. Ja. Dat was toen, dan kon je automatisch toegelaten worden. Die haal ik. Bleken ze in dat jaar de regeling zo veranderd te hebben... dat je dan toch mee moest loten. En toen werd ik prompt uitgeloten. Oh. Ja. In zoverre heb je dan risico's in de hand. Hè? Ja. Nee, niets. Heb je niet in de hand. Je hebt niks in de hand. Nee, dat is het punt natuurlijk. En dat is de hele tijd zo gegaan... Uh... Ja, eigenlijk op het moment dat je, en dat, zo zie je ook, dat uh, de risico's zijn altijd zo'n moment gebonden. Als je een lange termijn risico neemt, ik heb bijvoorbeeld zelf nogal veel gekozen om veel vrijwilligerswerk te doen. Ja. En dat ging dan om dingen als rampenbestrijding en zo. Nou, dan loop je een bepaald persoonlijk risico eigenlijk een beetje ten behoeve van het algemeen belang. En op het moment dat je dat dan begint op te breken of op een of andere manier iets gebeurt... dan blijkt dat er helemaal niks meer geregeld is. Okay. Ook niet die algemene verzekeringen waar je dan eventueel een beroep op wil doen. Eh, als zij het ziektewet, zij het WO, zij het, dat soort regelingen... Eh, dan blijken die plotseling ook veranderd te zijn achter je rug. Heb je dat, en... dat meegemaakt? Ja. Zo, dat is ook stug. Ja, dat... Dat, dat lijkt me ook Hallo. nogal... Ook nogal... Rottig als je je inzet om, om voor anderen dus, vrijwillig. Ja. En vervolgens ja. word je gepakt. Nou, gepakt is het woord eigenlijk niet. Dat moet je ook niet zo zien. Kijk, ik heb eens een keer in een uh, vrij grote calamiteit, een behoorlijk grote calamiteit gestaan. En op dat moment, ik kijk dat zootje zo, een zandvlammen van 50 meter hoogte. Van nou, wat ga ik hier nou aan doen? Ja. Uh, en uh, ja, hier loop je risico's. Nou, hoe ver wil ik daarin gaan? Ik heb dat bewust aan afwegen, want... het. Het kwam toevallig zo uit dat ik in een uh, 2D-chiron stond. Uh, dat wil zeggen dat je eigenlijk de, de eerste ploeg, waar ik eigenlijk ook bij hoorde, die was al aan het werk. En ik kwam met een groter me, aantal mensen uh, opzetten. Die was ik gaan halen. En uh, uh, nou ja, dan ga je eens kijken hoe je dat het beste kan inzetten. Dus dan was het maar aan mij om dat overzicht te krijgen. Nou, ik zal er maar bij zeggen: dit was de Bijlmer. Hmm. En dan wees je dat heel bewust af. Ook. Voor de mensen die, waar je dan op dat moment een risico voor neemt. Want ja, die moesten op dat moment een beetje doen wat ik zei. En eh, nou, dat neem je dan heel bewust. En dan reken je er dus ook op. van, nou, luister eens, als ik hier die poot breek. Dan, eh, nou, dan, dan vangen ze dat wel op. Ja. En als ik daar later nog een keer last van krijg. Dan, eh, nou ja, dan is dat op een of andere manier wel verzekerd. Dan is dat wel meegenomen. Maar dat was niet zo. Nee, nee absoluut niet. Dat heb je een keer in het leven ondervonden ook? Um, nou... Een beetje in de zin dat dat voortdurend risico's nemen... maar op den duur een beetje is gaan opbreken. Ja. In welke zin? Uh, nou, ja, of ik dat er nou bij moet gaan halen, dat wordt een heel groot verhaal. <laughs> kan niet meer. Ik ben op een gegeven moment... Nee, precies, we hebben niet zoveel tijd meer ook, hè? Nee. En ik ben op een gegeven moment in de uh, veiligheid- en gezondheidsadviezen terechtgekomen. Mm. En toen bleek zo'n advies politiek niet erg lekker te liggen. Ik heb het nu over... In dingen in verband met de Noord-Zuidlijn Amsterdam. En toen zijn we met z'n allen. in die stichting waar ik toen inmiddels in zat. en medeoprichter van was. zo ongelooflijk gekraakt door het gemeentebestuur. op een totaal illegale manier. dat. ja, ik ben op dit moment gewoon ronduit in de armoede beland. En nou, dat was de affaire SPPH, men mag het nakijken. Snap ik, Maar de vraag is dan dus. De vraag is dan dus, Luke, tot slot. Is zo'n manier van leven, hè, waarbij ja. je risico's neemt, is het het waard? Of zeg je toch van nee, je moet het dus niet doen, je moet niet zoveel risico's nemen? Dat is een gewetenskwestie. En dat is toevallig nou net, uh, waar ik het afgelopen jaar nou eigenlijk niet zo heel lang geleden een beslissing over genomen heb. Luister eens jongens. Als er in Nederland niemand meer rondloopt die dat soort risico's wil nemen voor het algemeen belang. Ik weet dat we dan binnenkort klappen gaan krijgen hè, op de waarschijnlijkheid die we niet meer aankunnen. Uh, calamiteiten en rampen gebeuren altijd. En op dit moment zijn de organisaties zodanig dat ze dat niet echt als het echt groot worden kunnen opvangen. Mensen worden, zeg Guusje terhorst nog een keer oh. aangewezen op zelfwerken. Nu, nu moet je het heel kort maken. Nog, nog ja, twee zinnen. Ik, ik denk dat het de moeite waard is om dat soort risico's te nemen. Ja. Alleen, ik denk dat je op dit moment niet meer, dat je dan uiteindelijk toch alleen maar op jezelf moet vertrouwen. En op je eigen overtuiging moet vertrouwen dat het goed is geweest. Loek, ik dank je wel. Ik wens je een goede nacht. Prima. Dag. Ik zie namelijk Astrid de Jong, oftewel de nachtzuster voor Max, verschijnen. Wij gaan er zo uit. Morgen heeft Klaas Drupsteen, Erik Nieuwenhuis, de gast op avond. schrijver van het boek Een gat in de lucht over kan springen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Klaas, um, ik zie dat jouw gast als leraar Nederlands heeft gehad... A.L. Snijders, de schrijver, winnaar van de Constantijn Huigensprijs. Wat was dat voor leraar? Dag.